Je moet eigenlijk elke keer, als het ware, proberen om het geld wat je erin stopt ook weer zo snel mogelijk weer uit te kunnen krijgen. Zodat je, je eigenlijk je, je, je cashbalans mm -hmm. nul of een beetje positief is. Ja. En dat hebben we natuurlijk bij Gewitsoptic niet nooit gedaan. Dat ging wel de, de, de badkuip in. Precies. Ja. Hè, dus eerst een heleboel geld erin stoppen en dan kwam je een keertje aan het einde kwam je boven de strepen uit. Ja, ja. ja ik zeg altijd: als je, als je de badkuip niet ingaat, hoef je er ook niet uit te komen. Dus uh, het, is, het is handiger om te zorgen dat je ja, bijvoorbeeld door al tijdelijke exploitaties al gewoon dat er al iets van geld verdiend wordt. Dat er iets ja. gebeurt. Dus het idee van dingen in één keer slopen en weg doen is helemaal niet zo handig. Dat moet je pas doen op het moment dat je het echt nodig hebt. Maar dat is een andere manier van rekenen. Als ja. mm -hmm. je iets produceert, dan haal je een marge het verschil tussen je kosten en je verkoopprijs op het moment dat het klaar is. Ja. Ja. En of je daar koekklokken maakt of gebouwd, dat maakt niet wel veel uit. Als je investeert, heb je rendement en er komt elk jaar wat uit. En dat is voldoende voor het geld dat je erin gestopt hebt. Maar het is niet één groot cashmoment. Waarop je zegt, van, nou, dan kan ik een nieuwe Mercedes kopen. Nee, je moet zorgen elk jaar dat het eruit komt. En dat het groeit, dat het langzaam weer wordt. En dan, op het algemeen, met vastgoed gaat het wel de goede kant op. Want met inflatie stijgen je huren en zo. En als je belangrijk blijft zitten... Mm -hmm het eigenlijk altijd wel goed ja, als je wel waarde behoudt. Ja. En dan kun je ook blijven investeren en achteraf denk je na 300 jaar van je. Dat, dat is wel wat je gedaan... vandaag ja. niet investeren. Ja, nou, nou, nou. Dat is wel, wel Constante constant werk. Ja. ja, dat is het. Nou, dat is misschien om op het begin terug te komen. jij zei, wat kan nou een overheid doen? Kijk, als een overheid het geld niet meer voor zich kan laten werken, dan moet de overheid, moet de overheid weer voor zijn geld gaan werken mm -hmm. en faciliteren is een werkwoord. Ja. Dus dat jij niet meer betaalt betekent misschien inderdaad dat je niet meer bepaalt maar wat je dan nog wel doet, is misschien veel harder werken dan wat je daarvoor deed, toen je nog geld had mm. ja. dat komt er heel lastig in ambtenaar, ja. ja. we moeten dan de afronding toe ja. Ja. ik vind het wel leuk, gesprek zo we hebben nog gegon. veel meer vragen nou <laughs> ja, dat ja, ja, is ja. misschien een goede aanleiding om over om, om, een tijdje nog eens te praten ja. Ja, dat, ja. Dat, uh,